9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. VVD-politicus Jos van Rij wil dat de Tweede Kamer een onderzoek instelt... naar het optreden van justitie in het strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Van Rij zegt in de Telegraaf dat het Openbaar Ministerie... hem al bij voorbaat schuldig heeft bevonden. Het was de eerste keer dat hij een interview gaf... sinds hij van corruptie wordt verdacht. Van Rij zegt dat hij eigenlijk al is vermoord door justitie... maar dat hij tot zijn laatste snik zal doorvechten. Vanwege de corruptieaffaire trad Van Rij in oktober vorig jaar af... als wethouder van Roermond en als Eerste Kamerlid. In Amsterdam gelden sinds vanochtend strengere regels voor taxis. Alle chauffeurs moeten zijn aangesloten bij een centrale... een speciale pas hebben en een taxibord op het dak. Ook moeten ze een track-and-trace-systeem hebben... zodat het niet meer mogelijk is om ongestraft om te rijden met een klant.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 Tielemans bezocht vooral zijn stamkroeg Café Het Vensterke. Hij zegt zelf in de krant dat hij niets verkeerd heeft gedaan... omdat er binnen het gemeentebestuur zou zijn afgesproken... dat hij al zijn taxiritten mag declareren. Samir A. blijkt in zijn cel een mobiele telefoon te hebben gehad. Een smartphone waarmee hij ook op internet kon, dat schrijft de Telegraaf. Samir A. zit een straf van negen jaar uit... voor het voorbereiden van een terreuraanslag. De telefoon werd ontdekt bij een zoekactie in zijn cel... en is in beslag genomen.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 ANEB verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bad Oeverdorp en Aalsmeer 3 kilometer. En de A15 Europoort richting Rotterdam bij Rotterdam-IJsselmonde 2 kilometer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? In de Caro Detective Nacht kunt u weer genieten van vier nieuwe detectives. Die door u als kijker zijn uitgekozen. Kijk vanavond vanaf kwart over elf naar de Karo Detective Nacht op Nederland 2. Dit is Radio 1. ROS Show. Presentatie, Mieke van der Wij en Twan Huis. Welkom terug bij de Nieuwsshow. Tot tien uur vragen we ons af waarom de Arabische landen... voor de zoveelste keer het Westen inschakelen... om ellende in hun regio op te lossen. En de tiks en rituelen bij topsporters... en de onzichtbare problematiek van de stille oudere drinker. Maar nu eerst een verontwaardigde man. Ja, namelijk internetdeskundige Dirk Poot. Tevens deeltijd lijsttrekker van de Piratenpartij. Hij twitterde deze week vol verontwaardiging. Op Stelten heeft volgens mij net aangekondigd... het Nederlandse internet te gaan monitoren met bijvoorbeeld diep... Package inspection. Huh? Nou, dat hoort u zo meteen. De minister van Veiligheid en Justitie deed zijn uitspraak in het algemeen overleg Cybersecurity van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. Wat dit nou precies betekent en of wij ons geheimtaal moeten aanleren om de overheid niet in onze mail te laten meegluren, daarover gaan we praten met Dirk Poot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je volgde dat Kamerdebat en wat gebeurde er toen? Ja, dat dus was uh, helemaal op het eind. Uh, het, was eigenlijk, het debat was een beetje doorgekeuteld... en de belangrijke dingen waren niet, uh, niet besproken. En toen was het van... Uh, oh, jij ja, mag ook nog dpi invoeren. Uh, in, in het net. Ja. En ik zat dpi, dus even getwitterd van, hoor ik dit nu goed? En even later om Kees Verhoeven, die, die bij het debat zat, die zei, ja, gaat inderdaad over, over dpi. En ja, omdat opstalt niet, niet altijd even, even technisch onderlegd is, dus ging er nog vanuit van, nou, misschien dat hij iets anders bedoelt. Dat hij zich vergist? Dat hij zich vergist. Dus ik heb met de woordvoerder gebeld. En het blijkt dat het inderdaad om dpi gaat. En dpi, deep package inspection, ja, is een maar... manier... Is daar, is daar geen normaal Nederlands woord voor te verzinnen, Dirk? Nou, dpi is al heel Nederlands. anders is het... DPI. Oké, okay. Goed, nou ja, dan moeten we het daar maar mee doen. Wat, het, is dat? Is, wat is dat? Het is eigenlijk een manier om uh, het, het internetverkeer... tot in detail te volgen wat er, uh, wat er gevraagd wordt. Dus niet alleen dat je, dat je het, het, uh, het begin en het eind ziet... maar dat je van elk uh, pakketje wat langskomt... kan zien waar het vandaan komt, van welk programma bedoeld is... Uh, wat de inhoud ervan is. Dus dat je eigenlijk één op één mee kan kijken... met het, het internetverkeer van iemand. En wat nou, is daar het idee achter dan? Uh, Nou, het idee wat... wat, wat wat justitie nu heeft, en dat, dat is eigenlijk helemaal geen slecht idee. Ze zeggen, wij willen onze eigen systemen op die manier gaan beveiligen. Dus alle overheidssystemen, uh, daar gaan ze dan uh, met zo'n DPI-systeem... nog overheen kijken wat er aan de hand is. Nou, En als het daartoe beperkt blijft... en ik heb gisteren met, uh, met justitie even ge gebeld... en zij zeggen, nee, dat is, kwam er een beetje ongelukkig uit. Dit is echt bedoeld om uh, onze eigen systemen zelf te monitoren. Dus is niks ja, aan de hand? Dan, wat dat betreft is er op dat gebied niet zoveel aan de hand. De rest van zijn voorstel is nog steeds een drama. Maar <laughs> dit, dit lijkt minder, uh, minder uh, heet dan... Uh, maar ik geloof je het? Geloof je dat het hier gaat om een beveiligingssysteem... voor de computerbestanden van justitie? Of dat het ook een fijne manier is om ons in de gaten te houden... op een Big Brother-achtige manier? Um... Dit specifieke ding is echt beveiliging. Maar uh, als je kijkt naar, naar opstelt en teven hoe die, hoe die bezig zijn... met ons op allerlei mogelijke manieren in de gaten te houden... is het wel heel logisch dat mensen gelijk als het woord DPI horen... denken van, Ho, wacht even, daar gaan we weer. Hoe dan? Hoe doen ze dat dan? Uh, nou, op, uh, Nederland is het, het, het land ter wereld... waar de meeste telefoongesprekken worden, worden afgeluisterd. Uh, daarbij hebben wij natuurlijk onze, uh, onze dataretentiewetgeving. Uh, dat betekent dat... Uh, het internetverkeer, al het e-mailverkeer. Uh, waar je bent als je met iemand belt. Uh, waar die andere persoon is, hoe lang je belt. al die gesprekken, wordt, al, al die gegevens worden allemaal, uh, allemaal opgeslagen. En daar kan. Uh, Bits of Freedom heeft dat vorig jaar uitgevonden. dat eigenlijk uh, het grootste gedeelte van die opvragingen. dat dat volledig onduidelijk is wie dat doet, waarom dat gebeurt. Dus er wordt ontzettend veel in onze informatie gekeken. Maar van, van, van, van 80 procent is eigenlijk niet te achterhalen... wie gekeken heeft en waarom gekeken heeft. Waarom uh, controleren uh, Tweede Kamerleden dit proces niet? Want het proces wat jij beschrijft is dat op een dag als vandaag... Ja. in ieders leven, als ik bel naar de bank gaan om geld uit de muur te halen, een e-mail e sturen. Mijn leven is transparant geworden voor de overheid. Ja. Alle stappen die ik zet per dag, die kunnen gemonitord worden. Ja, en niemand in de Tweede Kamer vindt dat erg? Um, nou, er zullen wel mensen zijn die het erg vinden, maar dat is op het ogenblik een minderheid. En uh, op, op justitie, ja, daar heb je nu dus uh, teven op opstel te zitten. En die zijn wat dat betreft... Uh, ja, die zijn echt van de, van de harde hand. En, en privacy is voor criminelen. En uh, zolang zeg maar, het P, de P van de A dat beleid blijft, blijft steunen. Ja, gaat het niet beter worden voorlopig. Nee. Maar goed, ook als je iets koopt. Hè, stel je koopt iets bij een webshop. Eh, en dan moet je dus digitaal via de internetrekening. maak je geld over. dan weet de overheid dus van. Ja, goed. En dan kan je dus ook bedrijfsbetalingen inzien en wie de klanten zijn van wie. Ik bedoel, dat is natuurlijk uh, ook uh, een, een manier om mensen te chanteren. als je die Tuurlijk. kennis hebt. Ja, is maar, dat ook een angst? Nou, wat nog veel griezeliger is, is dat. Um, waar onze overheid in kan, dat hebben we net in Amerika gezien... daar kan eigenlijk de Chinese overheid ook bij, of de Chinese hackers. Alles wat, wat, wat de Amerikanen zeg maar, aan geheime databases hadden... daar zijn de Chinezen, die hebben dat helemaal, helemaal uh, gehaald. Aan de ene kant alle wapensystemen van de VS. Uh, dus zelfs uh, de, de F-35, dus zeg maar de Joint Strike Fighter. De Chinezen hebben alles ervan in huis. Ze hebben de, de, de, de, de 3D-modellen, ze hebben de, de gebruiksaanwijzing... Ja. ze hebben de, de programmatuur. En dat is allemaal omdat uh, computersystemen niet goed beveiligd worden, omdat en, de overheid erbij wil komen. En wat gaan ze daar dan mee doen? Gaan ze uh, hun eigen JSF ontwikkelen? Nou, ik denk dat Nederland gewoon het beste inderdaad... gewoon zo meteen de JSF bij China kan kopen. Want die hebben inmiddels gewoon... Die, die, ze hebben alle informatie, ze kunnen dat ding bouwen... en waarschijnlijk goedkoper en beter dan de Amerikanen. En, maar goed, moeten wij ook vrezen dat de Chinezen... Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als, als al je bankgegevens, als die bewaard moeten worden... als al je, je contactgegevens bewaard moeten worden... Uh, Chinese bedrijfspionage, ze kunnen precies kijken... welke bedrijven met welke andere bedrijven zaken doen... Uh, wat de winstmarges zijn. Al die informatie die wij verzamelen om onze burgers... en onze, over, en onze bedrijven te controleren, die informatie zelf... Die is hartstikke lek. En daar kunnen we allerlei andere mensen bij... die die informatie interessant vinden. Iemand heeft me wel eens verteld dat eigenlijk op ieder toetsenbord... of op iedere computer de sticker zou moeten staan met de tekst... alles wat u hier typt, wordt meegelezen. Dat, dat zou een hele goede, of kan meegelezen worden. Ik ga net zeggen, dat het ja. toch niet te doen om alles mee te lezen. <laughs> nou, het schijnt dat in de VS letterlijk alles... Nu zeggen ze, in Alles. Amerika, uh, het ministerie van, van Justitie ja, maar, daar... en de ja. president die zegt, van zeker na 11 september 2001 was het zo... ja, maar als we dat niet doen, dan geven we terroristen vrij spel. Het is juist de bedoeling dat we iedereen in de gaten houden... om aanslagen te voorkomen. Dat was het argument. Altijd. Ja, maar het enige wat je daarmee doet, is dat je uh, de terroristen hun zin geeft. Je, je maakt een, een, een, een vrij land... Uh, waar de terroristen dus volgens de Amerikanen jaloers op zijn. Je doet dan alles om dat land zoveel mogelijk te gaan, lijken, gaan laten lijken op het land waar de terroristen vandaan komen. Als je ziet wat je in Amerika dan moet doen als je, als je een vliegtuig in wil. Bedoel, je moet of door de scanner heen, maar de mensen die, door, door, die niet door die scanner heen willen, die moeten uh, gefouilleerd worden. En dat gefouilleerde dat gebeurt echt op een gruwelijke manier. En dat is een beleidslijn omdat ze zoveel mogelijk mensen door die scanner willen krijgen. Als jij gefouilleerd wordt in Amerika, je, je krijgt mensen die, die, die Twitter ik ben net gefouilleerd, ik voel maar aangerand. En op die manier word je, word je steeds als, als burger, word je steeds meer uh, gedwongen in een systeem dat je eigenlijk van jezelf had denken. Ja, misschien ben ik wel een potentiële terrorist. Misschien zijn we met z'n allen wel heel erg uh, gevaarlijk. En je gaat steeds meer je eigen Big Brother worden. Je en, gaat op elkaar letten. En heb je dan het idee dat, want dat was de aanleiding voor ons gesprek, hè, dat invoeren van die, die package inspection, dat dat weer een, een, een stapje is? Of zeg je nou, dit, nou ja, het, het, het, wat, dit, wat dit hele fenomeen waar we het, het nu over hebben, die, die de problematiek, daar gaat het natuurlijk al heel lang over. Ja. Ja, maar dat hele voorstel, dat is, dat is één groot, groot controleding. Uh, ze willen uh, opstelten, wilden uh, uh, uh, het recht om te kunnen hacken, uh, op jou, jouw computer te kunnen hacken... om daar dan programmetjes te kunnen installeren... dat ze op afstand je camera en je microfoon aan kunnen zetten. Dat ze precies kunnen kijken welke toetsaanslagen je allemaal hebt. Dus feitelijk dat er bij iedereen die ook maar verdacht wordt... van een, een, een mogelijk misdrijf in Nederland... dat er een soort uh, onzichtbare politieagent in huis wordt gezet. Ik dat niet al lang aan de hand. Want als ik bijvoorbeeld, noem maar eens wat... Uh, aan het zoeken ben naar een leuk vakantiehuisje in Italië... Ja. dan krijg ik vervolgens een paar uur later op alle websites die ik aanklik of het nu NOS.nl is of iets anders, komen er advertenties met huizen in Italië. Dus iemand ja, maar, maar, zit dat, mij toch al te begluren. Dat is beguren. niet Nee, Dat is Erik nee, nee, best... <laughs> Schmid van Google. Ja, nee, dat is waar. Maar ik wil alleen maar zeggen, is het niet zo dat uh, de overheid eigenlijk al achter het systeem aanloopt dat, dat bedrijven, inderdaad Google, de grootste zoekmachine, allang geïnstalleerd hebben? Die, be die begluren ons al, toch? Ja, die bedrijven die, die weten er nog veel meer van. Dus, het uh, is een uh, heel grappig uh, verhaal op het internet, dat uh, tegenwoordig weet uh, de de marketingmanager van J.C. Pennies... die kan weten dat een vrouw zwanger is... voordat haar partner dat weet. Hm? Puur op basis van de veranderende manier... waarop ze op de site aan het zoeken is. Pardon. Uh, wat en Hoezo? Want, want ze zal misschien... Uh... Ze gaat naar andere dingen kijken... Uh, uh, andere producten, uh, andere uh, plotseling, plotseling worden dus naar babykleertjes gekeken. Uh, babykleertjes gekeken. Uh, en ze hebben nu ontdekt dat, dat je die patronen, die kun je dus één op één uh, kan je die ontdekken. Hm. Dus die, die, voor die waardehuizen is, is een zwangere vrouw is eigenlijk gewoon, het, eh, is dat, dat, dat is de hoofdprijs. Want die is zich helemaal opnieuw aan het oriënteren. En op het moment dat die in het begin. Van, van een, uh, van, van een uh, zwangerschap bij een bedrijf zit, dan is de kans dat die de hele uh, tijd dat die kinderen uh, opgroeien bij dat bedrijf blijven, is heel groot. Hoe oud ben je? Hè? <laughs> 43. <laughs> is het niet zo dat, uh, laten we zeggen, om even de censuur makkelijk te houden, dat mensen van boven de 40 die hebben nog. Iets met het woord privacy. En ik zal het illustreren, jongere mensen, we zeggen twintigers van nu... die zetten hun hele privéleven al op Facebook en op andere websites. En je hebt het over zwangere nu. Ik hoorde dus een keer van een collega van me... die had de opnames in het ziekenhuis van het kindje bij zijn vrouw... terwijl het kind nog geboren moest worden, op Facebook gezet. Dus is privacy voor de jonge generatie eigenlijk überhaupt nog wel een onderwerp? Ik las van de week dat maar 10% procent van de jongeren... Uh, uh, zich zorgen maakt over het feit dat bij een sollicitatie... mensen op hun Facebook-profiel gaan kijken. 10% van de mensen. Ja. Dus dat betekent 90% die maakt zich er helemaal geen zorgen dus zij over. Dus jij maakt je druk over iets wat voor opstelt aan doen... Is, wat helemaal niet erg is volgens jongeren. Ja. Die package uh, kan dus, mij schelen, dus, dus, laat maar kijken. <laughs> Net zoiets als wij sinds de, 60, dus, de jaren 60... dus seksuele voorlichting op school hebben gehad... zou je dus eigenlijk nu privacy-voorlichting... of internet-voorlichting op school gaan krijgen. Moeten krijgen. Die package... Ja, dat heeft ook Deep throat. Ja, ik dat zeggen. Ja. Dat is een seksfilm. Misschien ja, moeten we dat ja, nog uitleggen nee. voor de jongeren en luisteraars. Het luistert helemaal aan de... jongeren. Nou, de nu radio. wel. Als je het over seks gaat hebben, dan gaat de leeftijd meteen op laag. Nee, maar... maar dat is natuurlijk wel zo. Het... Maar ze wel... Over een poosje is dit probleem dus vanzelf opgelost? Je, bedoel ah, het Facebook-probleem nou, Facebook is vanzelf zelf aan het oplossen. Want jongeren die hebben het helemaal gehad met Facebook. Is dat zo? Ja, ze willen niet meer. Nee. Ze, alle alle, alle ouders zitten erop. Daar hebben ze eigenlijk al <laughs> helemaal niks mee te zoeken. En ze zeggen, het is, het is zo vermoeiend. Het is voor heel veel een covée aan het worden. Maar de ja. essentie is eigenlijk... Als jij aan een groep jongeren zou moeten uitleggen... op een universiteit of op een middelbare school... waarom is privacy belangrijk? Wat zeg je dan, dubbele punt? Um, als ik het nu aan mijn neefjes uitleg... Dan zeg ik van, die zetten dan als foto's op, het, op, op Facebook... Dat ze, dat ze heel erg hard aan het feesten zijn... en dat het een iets minder goede foto is. Dan zeg ik, joh, denk erover nou over na. Als jij later gaat solliciteren... wil jij dat, dat de mensen met wie je solliciteert dit soort foto's zien? En dat is denk ik de makkelijkste manier om, het, om, het, om, het, uh, om, om ermee te gaan beginnen... om ze erover aan denken te zetten. Van, besef wel dat dit er over tien jaar, twintig jaar nog steeds op staat. Ja. Onder jouw naam. Goed. Ja, Dirk Poot, die, die houdt het toch voor ons in de gaten. Jij bent eigenlijk onze inspecteur. Te kijken als er weer iets gebeurt wat misschien gewoon niet zo'n goed idee is... dan meld je dat hier. Dank je wel. Dirk Poot en zijn neefjes. Ik zie er zo een boek in. <lacht> <Goed>. Die package. <lacht> goed, internetdeskundige Dirk Poot. Het ging dus over de plannen van minister Opstelten... om het internet te gaan screenen. Dank je wel en van internet naar een heel ander onderwerp. Het geweld in Syrië, dat moet stoppen. En een conferentie van alle ter zake doende landen hierover... begin juni in Geneve moet hiertoe een eerste aanzet geven. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is maar zeer de vraag. De standpunten van Amerika en Rusland... die mogen als bekend worden verondersteld. Maar hoe zit het eigenlijk met alle buurlanden van Syrië... en de regio eromheen? Oftewel, wat doen de Arabische landen de Arabieren voor de Arabieren? En hierover gaan we praten met de Egyptische Nederlander... Ahmed Nasser, die ook saudi arabië je goed kent en met de Syrische-Nederlandse auteur Daad Caio. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, eerst maar eens te beginnen. De Arabische Liga, dat is toch het orgaan waarvan je van Arabische landen belangrijke besluiten mag verwachten. Maar wat hebben die tot nu toe concreet gedaan in het conflict bij Syrië? Um, la, la, ja, laat... wie biedt? Ja. <laughs> okay. Laat ik beginnen met de paar goede dingen um, die ze hebben gedaan. Um, uh, ze hebben natuurlijk als eerste, de Arabische Liga heeft als eerste de uh, Syrische oppositie erkend als een officiële vertegenwoordiger van de Syrische bevolking. En ze hebben uh, daarnaast ook nog een verzoek gedaan uh, bij de VN uh, tot het um, vormen van een soort um, onderzoekcommissie... Um, uh, die binnen het land zou, uh, zou komen kijken... Als, zoals het later is uh, uh, uitgevoerd als waarnemers... die binnen zijn gekomen om te kijken hoe de situatie precies. Dat zijn de zaken die, die geregeld zijn. Achmed, ja. wat, wat nou, Ze hebben een, een aantal maatregelen genomen, standaard maatregelen, die tot uh, niets geleid hebben. Uh, zoals uh, natuurlijk het veroordelen van het geweld. De strijdende partijen oproepen om het geweld te staken en naar de onderhandelingstafel te gaan. En uh, natuurlijk de waarnemingsmissie in, in, uh, in het land, die heeft ook tot niets geleid. Dus in feite maatregelen die uh, niemand iets aan hebben op dit okay. moment. Dus het is niet echt een slagvaardige club die daar bij elkaar zit? Nou, ik vind van niet. Nee. Uh, het is eigenlijk nooit geweest. <laughs> nou, nee. ja, ze hebben wel uh, Syrië destijds geschorst als lid van die Liga in 2011. Maar nu lijkt Assad weer aan de winnende hand zijn. Zouden ze spijt hebben van die beslissing? Dat weet ik niet, uh, dat, dat moet u aan hun vragen, nou ja. maar het is uh, niet een wijze besluit geweest, denk ik, ook van, uh, van heel veel landen. Omdat je moet ook uh, de, de onderhandelingstafel gebruiken om dit soort dingen te beslichten. En, en, en uh, op dit moment uh, lijkt Assad aan, het, ja, aan de winnende hand, ik heb hem uh, hier gisteren... Nou ja. Horen praten en hij is zo zeker van zijn zaak. Uh, dus ik weet het niet. Ik weet niet of dat verstandig is om uh, op zo'n vroeg stadium het land te schorsen. Ja, Europa is natuurlijk standaard altijd verdeeld als het gaat over buitenlands beleid. Nu lijkt als zich hier enige ja, gemeenschappelijke ideeën toch te vormen... over hoe je met Syrië om zou moeten gaan. Maar hoe ligt dat met de buurlanden? Is dat niet juist het probleem dat daar uh, zulke enorme verdeeldheid is... en dat landen echt tegenover elkaar staan? Vijanden zijn van elkaar. Um, nou, het enige wat de Arabieren hebben gedaan voor Syrië, volgens mij, en in de, in de werkelijkheid, uh, ze hebben gezorg, gezorgd dat de uh, oppositie werd gewapend. En dat heeft geleid tot wat we nu zien. Uh, een derde van, van, het, uh, van het land is kapot gemaakt, uh, letterlijk en figuurlijk. Maar goed, uh, of ze iemand daarmee hebben geholpen, volgens mij, ik zie dat ze juist Assad hierbij uh, uh, hebben geholpen. Want dat was zijn bedoeling vanaf het begin van de revolutie, het bewapenen van de uh, opstand. Ja, uh, Saudi-Arabië en Qatar, he, die hebben ja. wapens uh, ge ja. geleverd. Ja, maar voor, aan de andere kant heeft Irak natuurlijk... die steunt Assad met wapens. Iran. Ja. Irak ook. En, want Iran is geen Arabisch land, maar Irak steunt Assad uh, stiekem met wapens. En Libanon heeft natuurlijk zijn grenzen opengemaakt... zodat de wapens naar binnen kunnen gesmokkeld mm -hmm. worden. En Jordanië. Dit is wat Arabieren doen. Gewoon met zorgen dat wapens worden geleverd. Uh, nou ja, er loopt die Arabische solidariteit van, dan langs gelooflijnen... De Soenieten die de Soenieten steunen en de Shiiten die de Shiëten steunen. Moeten we dat zo zien? Absoluut, ik zie het zo. Het is niet anders. Ja, in, het, in het algemeen wel, maar niet altijd. Men kijkt eerst naar zijn eigen belangen. Uh, ik geef een voorbeeld bijvoorbeeld van de Arabische Emiraten. Uh, het is een Soenitische land. Uh, maar toch, min of meer nou... Zij steunen niet uh, letterlijk uh, Bashar al-Assad. Maar uh, ze hebben ook uh, ja, gedacht, nou, wij willen niet... De tegenpartijen steunen omdat ze zijn bang van terrorisme en al qaeda en noem maar op. Dus de, van de militie islam. Uh, dus uh, ze hebben niet als Saudi-Arabië en Qatar duidelijk uh, de lijn van de uh, uh, rebellen gekozen. Dus het is in het algemeen wel, maar niet altijd. Kun je zeggen dat Syrië nu een soort battleground is voor de landen eromheen? Ze vechten hun strijd in Syrië? Dat is ook zo. En eigenlijk, je ziet dat uh, natuurlijk twee belangrijke landen... Saudi-Arabië en Qatar die zijn duidelijk aanwezig. Er zijn andere landen die toch aanwezig zijn in Syrië. Uh, of de rol van die landen dan bedoel ik. Egypte heeft, speelt bijna geen rol meer in, in Syrië. Uh, en dat, dat komt uh, omdat Egypte is bezig met zijn eigen problematiek op dit moment. En Qatar en uh, Saudi-Arabië hebben... Sowieso een probleem met Assad. Uh, en, en dan proberen zij uh, via die rebellen om hem uh, af te zetten. Nou ja, u, u, u kent Saoedi-Arabië goed, hè? U hebt daar ook ik gewoond. Ik heb daar ja. gewoond tussen uh, 77 en 79 als klein kind met mijn oh, ouders. Ja. Mijn vader uh, werkte daar als juridisch adviseur. Dus wij moesten gewoon bij. Uh, dus uh, ja, ken, ja, het, het woord kent het land. Uh, ja, nou ja. Ik, ik volg het natuurlijk en ik heb uh, daar een uh, paar jaar gewoond. Ja. Maar goed, u vertelde gisteren aan onze redacteur... dat saudi arabië Egypte en Syrië ooit was dat drie handen op één buik. Dat was zo. En uh, dat is uh, eigenlijk historisch bepaald, hè? Uh, Syrië. Uh, Damascus was uh, vroeger uh, de hoofdstad van de Arabische Rijk. Uh, daar zat uh, ook de Galifet. En uh, Saudi-Arabië is de grootste economie in de Arabische wereld. En Egypte is het grootste land. Dus ze waren altijd eigenlijk de, de, de grootste bondgenoten. En uh, dat heeft ook de Verenigde Staten van Amerika gebruikt tijdens de Tweede Golfoorlog. Uh, Zij waren een deel van de coalitie toen. Uh, maar ja, de laatste tijden uh, is de relatie bekoeld. En hoe, hoe, hoe dan? Omdat um, uh, ja, uh, ik moet terug naar uh, ja. uh, de moordaanslag op Rafiq al-Hariri, uh, de voormalige premier van Libanon, uh, 14 in februari 2005, als het goed was. En eh, Saudi-Arabië die, die steunde die Al-Hariri... omdat hij, hij heeft ook in Saudi-Arabië gewoond. Hij heeft bedrijven ook daar gesticht. Hij had zelfs de Saoedische nationaliteit. En vanaf dat moment eh, begon de ellende tussen Saudi-Arabië en Syrië... omdat zij hebben Syrië verdacht dat uh, zij een rol hebben gespeeld... in de moordanslag op Hariri. En en, en de, de, de band met Egypte is ook eigenlijk verslechterd. Dus die, die as is helemaal doorgesneden. Dat ja. manschap is niet meer. Dan wil ik vragen: ja? deze maand zou er een vredesconferentie moeten ja. komen in Genève en dat wordt opgezet door Rusland en Amerika. Wachten die nou dat de Arabische Liga daar? Nog een groot stempel op kan drukken. als het al allemaal doorgaat. want dat is zeer twijfelachtig. Ik verwacht het niet. Uh, en, en, ja, en waarom niet? Omdat de Arabische Liga. en de Arabische wereld. heeft nooit een stempel kunnen drukken. op die soort conflicten. Uh, en iedereen weet het in de Arabische landen. Uh, de Arabische wereld is altijd afhankelijk. van de Verenigde Staten, van Amerika. en van het Westen, van Europa. Uh, en dat weet ook de Arabische bevolking. en dit is ook de frustratie van heel veel Arabieren. Dat ja, wij zijn echt afhankelijk. van anderen om onze geen problemen op te lossen. En, en eigenlijk, de, de Arabische Liga is niet eens in staat... om problemen op te lossen, omdat in eigen statuut eh, staat duidelijk dat bij conflicten tussen twee Arabische landen... mogen wij geen geweld gebruiken... maar zij willen nooit inmengen in interne aangelegenheden. En zij zien dit als interne aangelegenheden. Dus het was bijzonder dat zij vanaf het begin, hè, in 2011... ook gingen bemoeien met de Syrische zaak. Omdat normaal gesproken zeggen ze... Het is een interne aangelegenheid. Los het maar op. Ja, dat is wel een heel formeel standpunt. Ja, maar dat is, dat is ook zo. Dat gebeurt ook vaker zo. Ja. Ik, ik noem zelf de Arabische Liga als de Arabische veroordeel liga. Ze zijn goed altijd in het veroorde veroordelen van eh, wat aan de hand is. Maar ja, daadwerkelijke harde acties... U kunt geschiedenis op nakijken en het is nooit gelukt. U, u beschrijft het als een impotente club? En het is een, een potente club. En niet alleen maar de Arabische liga, de Arabische leiders. En dat weet iedereen in de Arabische wereld. Ja. En dit is ook de frustratie van de jeugd in de Arabische wereld. Nou ja, de, de, de Arabieren voelen zich over het algemeen... wel verbonden met uh, het lot van de Palestijnen. Maar ze hebben dus niet dezelfde... lotsverbondenheid met de Syriërs, kennelijk. Ja, nou, ik vraag me af of ze zich echt uh, verbonden voelen... met het lot van de Palestijnen. Palestina is uiteindelijk... Um... Wat er overgebleven is van Palestina voor de Arabieren zijn die paar zinnetjes die ze elke dag herhalen. Uh, dood aan Israël, uh, overwinning aan onze Arabierenbroeders. Uh -huh. broeders. En dat hoor ik nu bijna 40 jaar lang. Maar goed, uh, het is heel makkelijk om daar de vinger te wijzen... dus te wijzen naar de Joden, dat zijn de vijanden. Het is heel makkelijk, elke Arabier kan dat zeggen. Alleen in het geval uh, Syrië... Um, nou, in sommige landen is de dictator al weg. En die landen zijn nu heel druk bezig met hun eigen problemen. Dan kunnen ze eigenlijk niet zo heel veel betekenen voor Syrië. Net zoals wat hij net zei over Egypte. En daarnaast, de landen waar de dictator nog uh, aan de macht is... Nou, die zullen uh, zich niet inmengen met het probleem van Syrië. Een dictator zegt niet tegen Assad, stap op. Is Vandaar... er ergens, is er ergens een, een lichtend voorbeeld of een sprankje hoop? Zien jullie ergens een leider of een land dat misschien de richting zou kunnen gaan geven aan een proces daar? Niet bepaald voor mij, ik weet het niet. Eetje. Maar wat ik denk, um, de enige oplossing is dat ze toch uiteindelijk samenkomen. Dat heb ik twee jaar geleden gezegd, dat blijf ik zeggen. En ik hoop dat dat in inzienlijk gebeurt. Gegeven, nee. nou, ik denk de, nou, de enige oplossing, het zijn uh, meerdere oplossingen... maar ik denk dat de, de, de meeste voor de hand liggende oplossing... is een deal tussen Rusland en Amerika. Uh, kijk, de hele wereld kan uh, hoogvlag springen... maar als uh, Rusland en Amerika niet eens over de situatie in Syrië zijn... dan komt er geen oplossing... Maar op deze manier doe je alsof de oppositie helemaal geen uh, gewicht heeft daar. Nou, niet de oppositie, ik praat over de rebellen. Als Amerika en uh, uh, Rusland, en zal uiteindelijk toch gebeuren. Ze komen uh, tot elkaar en ze gaan afspraken maken. En ze laten ja. de opstand ja. in de steek. Maar ja. die mensen zullen niet stoppen. Ze ja, zijn wij, vechtende wij, mensen. Wij zijn ergens in 2011 begonnen. En iedereen dacht, binnen een paar weken valt het regime van Saddam. Maar wij zijn nu in 2013. Assad. Uh, uh, ja, Assad. En uh, wij zijn uh, in 2013. Dus in feite, de, de, de, de strijd is in evenwicht. Anders was het allang beslecht. En eh, ik, ik begrijp dat Saudi-Arabië en Qatar hebben naar schatting 12 miljard tot 15 miljard dollars uitgegeven ja. aan de rebellen. Veel geld. Maar Effect, het, het heeft niet geholpen. Nee, het... effectief niet besteed. Kun je zeggen dat de, de Koude Oorlog een beetje in Syrië weer tot leven komt? Want de Russen die steunen de president en de Amerikanen staan meer aan de kant van uh, de rebellen. Klopt, R Rusland uh, heeft uh, ja, Syrië nodig... omdat Rusland heeft niemand, uh, bijna niemand meer in de Arabische wereld. Uh, Algerije en Jemen misschien een klein beetje. Maar zij willen Rus uh, uh, Assad niet opgeven. Anders hebben zij eigenlijk uh, geen, uh, niks meer in de Arabische wereld. Maar is ja. dat Assad die de Russen niet op willen geven... of is nee. dat de, de, de, de, het gas wat via Syrië straks naar, naar Gazprom gaat lopen? Nou, het is allemaal uh, natuurlijk belangen. En dit is de wereldpolitiek. En, uh, nou ja, natuurlijk. Ja, maar, maar het heeft daar iets zien is dat in een regio waar het Westen wordt gewantrouwd... juist die Westerse wereld, die zich, die, die zich uiteindelijk voor die oplossing dan zou moeten gaan zorgen. Nou, maar het is eigenlijk uh, ja, wel bizar. Uh, als u het uh, zou vragen aan uh, miljoenen Arabische jeugd... Uh, wilt u graag naar het Westen of naar Amerika? Zullen zij meteen zeggen ja? ja. Even uh, daad nog over jouw familie in Syrië. Is daar nog toekomst voor hen? Toekomst voor mijn familie. <laughs> ze zijn niet anders dan iedereen natuurlijk daar. Um, vandaag gaat mijn zus en haar man en de kinderen toevallig om 12 uur, de, dat is de Syrische tijd, gaan ze vliegen naar Libanon. En als ze daar aangekomen zijn en een woning hebben geregeld, dan gaat mijn vader, mijn moeder, mijn tante, mijn oom. En de afspraak is dat ik en mijn broers die hier wonen, dat wij daarheen gaan om ze te kunnen ontmoeten. De bedoeling is dat mijn zus verder... Uh, zal reizen naar een Europese land of naar Amerika. Ze gaat niet terug met de kinderen. Er is nee. geen toekomst voor de kinderen daar. En zijn er meer mensen die dat doen? Die uh, degene, degene, degene die dat kan betalen. Nou, sommigen kiezen ervoor om te blijven. En dat is bijvoorbeeld het probleem met mijn vader. Wij kunnen hem niet, uh, tot nu toe niet overhalen om te vertrekken. Hij wil blijven. Waar woont hij? Hij woont in het noordoosten van Syrië, bij de, het uh, de uh, Koerdische Kurd, gebied, laat het mij het zo noemen. Dat is is beter het rebellengebied of het gebied van de president? Nee, het is het gebied waar de Koerden uh, um, um, een soort macht uitoefenen. En de burgers zelf, Arabieren, Assyriërs, allerlei uh, minderheden. Ben, er zijn geen rebellen. Er is... Ben je bezorgd over het lot van je vader als hij daar blijft? Over het land? Over je vader? Over mijn vader ben ik niet bezorgd, want hij is niet bang. Al zou hij, hoop ik niet, sterven. Hij is niet bang. Ik ben bezorgd over degene die daarvoor bang zijn. Als iemand zegt, ik wil weg, ik doe alles. Alles om hem te helpen, weg te krijgen. Maar het is dus niet makkelijk om weg te komen, begrijp ik? ik heb te... Nee, er zijn allerlei manieren natuurlijk. Degene die dat kan betalen, je moet ze um, helpen smokkelen. En, en dat kost tienduizenden euro's voor een familie. Mm. En degene die geen geld hebben, die blijven. En jij gaat je familie dus ontmoeten binnenkort weer? Um, ik hoop het. Ja. ja. Nou, Hartstikke bedankt dat jullie hier waren. Het is een onoplosbaar probleem voorlopig. Uh, we spraken met Ahmed Nassar en Daad Kajo... over wat Arabieren en de Arabische Liga vooral doen voor hun... Uh, ja, voor de Arabieren, voor de mensen in Syrië. En daar hebben jullie weinig vertrouwen en hopen op dat daar iets goeds van komt. Maar misschien later deze maand een conferentie in Geneve. We zullen het zien. Dank jullie wel. Graag gedaan. Goedemorgen. you to talk to no one serving Het ja, was Lisa Henningen met het nummer What I'll Do. Op het strijdveld ogen topsporters sterk, stoer, onaantastbaar. Maar wat de sportliefhebber nauwelijks ziet... zijn de rituelen, de tiks en het bijgeloof die ervoor moeten zorgen... voor dat geluk en dat succes. Wat de invloed van bijgeloof op de sportprestatie is... gaan we vragen aan sportpsycholoog Rogier Hoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, u sport zelf ook? Ik, uh, ik loop hard. U loopt hard. En ja. hebt u ook uh, rituelen? Uh, mijn ritueel is uh, in ieder geval anderhalf uur van tevoren uh, niet te veel eten. Ja, Dat is mijn ritueel. Is dat een ritueel? <laughs> <laughs> maar niet zo van eerst de linker schoen dichtknopen en dan de rechter of zo? Een beetje, of, of, of, nou, je ik of je haarbandje, <laughs> haarbandje drie keer uh, verschuiven, weet ik het. <laughs> nee, ik loop niet zo heel veel wedstrijd. Ik, ik heb wel vroeger veel gebasketbald. Ik heb nog een jonge Oranje mogen spelen. En daar had ik uh, wel uh, een ritueel voor vrije worpen. Ah, ja. En dat was twee keer stuiteren. Eén ja? keer naar de ring kijken. Nog een keer stuiteren en dan schieten. En ging dat iedere keer bewust of, of slijt dat op een gegeven moment er gewoon in? Nee, dat ging heel bewust. Ah, heel bewust. Ja, ja. En als je dat niet deed? Dat ging niet mis. <laughs> <laughs> Tenminste, dat geloofde ik toen als 18-jarige. Nou ja, we ja. hebben het hierover, hier over omdat uh, de Spaanse toptennisser Rafael Nadal... het, wat dat betreft wel heel erg uh, bond maakt. Koning van de rituelen zou je hem kunnen noemen. We gaan even luisteren naar een opslag van hem. Ja, je ziet, je ziet natuurlijk niet zoveel. Trouwens, als u naar onze site gaat, dan is het, het filmpje te zien. Dus mocht u dat willen zien, dan uh, moet u dat zeker niet nalaten. Want als je die tics in volgorde opnoemt, is het nog gekker eigenlijk dan het eruit ziet. Onderbroek uit de bilnaat plukken. Shirtje links, shirtje rechts. Dan gaat hij naar zijn neus, dan naar zijn linkeroor. Dan weer naar zijn neus, dan naar zijn rechteroor. Dan gaat hij die bal stuiteren en daarna pas serveren. Je, je hebt het natuurlijk ook gezien. Ja, ja, het, het, het, het, dwangmatig ziet het eruit, toch? Ja, het, het lijkt dwangmatig, ja. ja. <tieks> maar uh, kijk, je, je ziet het bij heel veel topsporters. Als je goed kijkt naar topsporters, zie je dat ze heel veel rituelen hebben. En rituelen hoort eigenlijk bij de topsport. Um, uh, sterker nog, uh, elke, elke topsporter die ik ken, die heeft een vaste routine die hij doorloopt voor de wedstrijd. En tennis is natuurlijk een aparte sport, want je hebt heel veel dode spel, spelmomenten, hè, zoals uh, serveren. En dan moet je dus. Ervoor zorgen dat je elke keer weer in een juiste focus of concentratie komt. En Nadal nou, doet dit blijkbaar op deze manier. Maar zou die dat uh, steeds bewust doen? Aan die neus, aan dat oor, weer aan die neus, weer aan dat oor. En ja. dat gepluk aan het broekje. Ja. Of zou dat. op ik, ik, Het ziet er bij mij uit alsof het een soort automatisme is geworden? Ja. Nou, ik denk dat het ook wel redelijk automatisch voor hem is geworden. Maar dat, wil niet, dat doet niks af van het feit dat het wel een ritueel vorm is. Want hij heeft ook van die flesjes staan. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja. Hij heeft flesjes staan voor zijn stoel. Als hij dus in de, in de rustpauzes. Ja. En die draait hij allemaal op een bepaalde manier bij... zodat ze met het merk een bepaalde kant op staan. Nou, dat is natuurlijk bewust. Dat doet hij heel bewust. Ja. Maar um, uh, wat het is, allemaal, je zou het een vorm van bijgeloof kunnen noemen of een vorm van rituelen. Ik weet alleen niet of Nadal het ook werkelijk koppelt aan. Uh, als ik niet aan mijn onderbroek pluk en aan mijn oor zit. dan uh, gaat mijn service uit, bijvoorbeeld. Dat maar, weet ik niet of hij dat, dat denkt. Dat zou hij eens moeten proberen. Ja, dat zal ja, <lacht> ja, een leuk experiment zijn. Ja. Maar wat het, wat het belangrijkste is bij rituelen. is dat, dat, dat sporters er altijd voor willen zorgen dat ze dezelfde structuur in handelingen. Uh, krijgen, die ervoor zorgen dat ze ook werkelijk in concentratie komen. En uh, ja, dat kan voor de ene slecht zijn een paar keer stijteren. En voor, ja Nadal is het natuurlijk wel, het, het lijkt een beetje dwangmatig neurotisch te worden bij hem. Ja. Is het alleen maar... een bezweringsritueel? Of zitten er in die bewegingen die hij maakt, het uh, plukken aan je oren of aan de neus, heeft het ook nog nut? Ja. Nou, Het is uh, dus wel aangetoond dat mensen die uh, veel aan uh, hun, hun gezicht zitten... dat dat dus een, een effect heeft op het werkgeheugen. Je zet je werkgeheugen aan. Je werkgeheugen is... Belangrijk voor je concentratie. Je ziet dat ook vaak als mensen in slaap vallen. Dan gaan ze veel in hun neus of aan hun gezicht zitten. Om zichzelf wakker te houden. Maar ik doe het nu bijvoorbeeld. Ik ondersteun mijn kin. En ja. Ik pluk ook aan mijn neus. En ja. en jij zegt dan daardoor functioneren je hersens beter? Ja, nou het, het, het zorgt voor een, een in ieder geval een, een, een, een, een, een prikkel. Een stimulans aan je, aan je zenuw, zenuwstelsel. Waardoor je hersenen actiever worden. En daarmee kom je dus beter in concentratie. Dus dat onderdeel heeft nut van zijn tik? Als hij dat. Ik weet niet of hij dat bewust doet, maar of hij dat ook bewust weet. Maar dat zou inderdaad een effect kunnen hebben. Ja, ja. Maar goed, dat pluk aan het broekje niet. Nou, een, een andere tennisser die beroemd geworden is, misschien geen ritueel, maar goed, dan gaan we zo meteen aan jou vragen. Dus is John McEnroe. Die had van die enorme woede uitbarstingen. Dat, dat kunnen we ook wel even laten horen. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! is over. in het en Ja, heerlijk hè. Dat is ook leuk. Dat kan je ook allemaal nog terugzien op internet. Ja. Is dat ook een ritueel zo'n scheldkanonade of kan je dat helemaal niet met elkaar vergelijken? Nou, kijk, als, als sporter heb je een aantal dingen die je onder controle moet krijgen onder andere je concentratie, maar ook je emoties. En dat is, uh, dat de emotiecontrole van John McEnroe was volgens mij niet heel erg uh, sterk. Wat, uh, wat hij dus uh, eigenlijk continu deed, is uh, uh, zeer heftig reageren op uitballen waar, waar, waarvan hij vond dat de scheidsrechter een foute beslissing had genomen. Um, maar uh, om even de koppeling te maken naar andere sporters, uh, uh, sommige sporters zijn geneigd om een interne locus of een externe locus van controle te hebben. En uh, wat dat betekent, is dat als je bijvoorbeeld bijgelovig bent dat je uh, sterk de oorzaak van je prestaties buiten jezelf legt. Dus als ik aan die flesjes draai, zoals Nadal... dan, hè, dan kan dat wijzen op uh, ik leg het buiten mezelf. Uh, maar dat zou McEnroe ook op deze manier doen. Dus, uh, dus door de scheidsrechter de schuld te geven van zijn eigen prestaties. Ja, want je merkte wel dat hoe slechter hij speelde... hoe meer hij ging op de, ja. sch de scheidsrechter ging reageren. Ik, goed, dus het lijkt een, een beetje een persoonlijke karaktertrek... want daarna heb je het niet zo heel veel meer gezien. Maar ja. wat wel terugkerend is, misschien vooral wel bij uh, vrouwen... is het kreunen. Ja. Is dat ja. ook een ritueel? Ja. Nou, ik, uh, of zet dat ook je werkgeheugen aan? <laughs> Ja, dat zou... Of een ander geheugen. Dat zou... Ja, dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Um, er, is, er is wel onderzoek gedaan naar, naar uh, dit, dit fenomeen. En uh, ik, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik denk dat het meer een soort gewoonte is die je als sporter uh, ontwikkelt. Om daarmee meer kracht bijvoorbeeld uh, te, kunnen, te kunnen gebruiken. Maar wat wel het effect ervan is... is dat je je tegenstander concentratie haalt. Het is bloedirritant. Hè? Het is heel irritant, ja. Eigenlijk, ze hebben uh, wetenschappelijk onderzoek ernaar gedaan... en ze hebben mensen testjes laten doen... en vervelende geluiden geïntroduceerd bij die testjes. En wat blijkt? Um, het, uh, mensen reageren langzamer na zo'n vervelend geluid. Ja. Dus een kreunende ten, tennister zoals Sharapova... Die, die heeft dus daarmee een, een, een voordeel. Ja. Ja, er is ook een protest aangetekend door spelers dat ze vinden dat ze daarmee moeten stoppen. Maar ik ben benieuwd of ze daar ook werkelijk mee kunnen stoppen. Omdat het een... Uh... Ja. Je zei net dat tennissen, dat leent zich daar ook goed voor, voor de rituelen. Omdat er dode momenten in zitten. Hè? Mm -hmm. Dus vlak voordat je gaat serveren of misschien ook als je wacht op de service van een ander. Zou je de, fietsen is volgens mij een sport met minder dode momenten. Hè? Heb je dan, dan ook minder van dit soort uh, rituelen? Ik heb het idee dat die fietsers er ook wat van kunnen. Met die ingesmeerde kuiten en zo. Ja. Ja, nee, uh, uh, Erik Dekker stond er bijvoorbeeld heel bekend... omdat hij heel veel van dat soort uh, rituelen had. Dat hij uh, de avond uh, voor de wedstrijd op de vaste, vaste manier naar de masseur ging... Uh, zijn benen een uh, dag van tevoren een keer scheerde... Ja, ja. en, en, en uh, de ochtend van tevoren ook nog een keer. Dus dat, uh, uh, maar in elke sport komt dat eigenlijk heel veel voor. Ja. Dus uh, ik, ik werk zelf aan golf. En golf heeft naast tennis... Ook veel dode momenten. Nog veel meer dode momenten. Als je, als je na kan gaan hoe lang een, een, een golfer eigenlijk werkelijk met die bal bezig is. Hij doet vier uur over een ronde. En die bal die raakt hij misschien daarvan 30 seconden. Dus dat heb je enorm veel tijd om na te denken. Dus wat golfers juist leren, ze heb ik een naam voor, een pre-shot routine. Ze moeten elke bal moeten ze op dezelfde manier voorbereiden. En als ze dat niet doen, dan hebben ze veel te veel ruimte over... om allerlei negatieve gedachten de revue te laten passeren. Zoals als ik hem hier maar niet in het water sla... of als ik die fout op de vorige hol maar niet nog een keer maak, et cetera, et cetera. Het voorbeeld is natuurlijk schaken, waar je heel lang denkt... en waar je de tegenstander mooi uit balans kunt brengen... ook door rare rituelen. Zeker. Ja. Wat vind je? Want je hebt er misschien wel onderzoek naar gedaan. Wat is het meest krankzinnige ritueel dat je tegen bent gekomen bij een topsporter... om zich... Ja. klaar te stomen voor het grote moment. Nou, Er zijn een aantal hele bekende voorbeelden, zoals bijvoorbeeld Johan Cruijff. Die, uh, die, die, uh, die ging niet het veld op voordat hij op de helft van zijn tegenstander gespuugd had. Wist je dat? Nee. <lacht> ja, dat, zijn, uh, dat, dat deed hij altijd standaard. En, en Hans van Breukelen... Die de doelman, had het, hè? Ja. ja, de doelman. Die had het, uh, uh, het ritueel om uh, een half uur voor de wedstrijd een grote boodschap te doen... en, en tijdens die grote boodschap zijn moeder te bellen. Uh. Dat was zijn ritueel. Nee, dat... ja, Kijk, als het Hoe werkt... weet je dat? Ja, ja hoe weet je is dat? Dat is vrij ik... intieme informatie, <coughs> lijkt maar. Ja, nee, dat heeft hij gewoon in interviews verteld, oh, dus dat is gewoon openbaar. Okay. Ik vraag me ook af, Hans van Breuken, dat was ook nog volgens mij pre-mobiele telefoon. Ja, ja, ja, dus hij zal altijd. Gaat hij dan telefoon. met dat... <laughs> dat is een hele goede Voor een lange telefoon naar de play. Hey, wat, wat het punt is, is uh, mensen zoeken altijd verbanden tussen. Goede... Heb je er nog een? Je ja. zet een boek in, man. Ja, nou, er is een boek ja. over geschreven. Oh, zelfs. Ja, jammer. Een bekende uh, voetbalcommentator. Okay. Maar uh, mensen zoeken altijd correlaties tussen uh, een, een goed resultaat en een bepaald gedrag. Hè? En uh, meneer Skinner, dat was een uh, bekende wetenschapper uit de vorige eeuw, die heeft al, al laten zien dat uh, uh, duiven zelfs dat soort bijgeloof ontwikkelen. Omdat ze, als ze toevallig een keer met hun hoofd bewegen, Steen. en ze krijgen daarna. Uh, wat, uh, wat, wat voer, dat ze dus die hoofdbewegingen blijven maken... omdat ze denken dat dat een correlatie heeft met hun resultaat. Maar goed, als je inderdaad denkt dat het een verband houdt met je resultaat... en je leeft als, als, to als topsporter al je rituelen na en toch gaat het mis... wat, wat, wat gebeurt er dan in, in, in je hoofd? Ja, nou, als, je, als je een hele onzekere topsporter bent... en je hebt dus je gele sokken vergeten die je altijd helpen om goed ja. te presteren... dan zal dat een effect hebben op je zelfvertrouwen. En ja, dan zal dat ook een negatief effect hebben op je prestaties. Dus als sporter moet je heel goed in staat zijn om te weten: van nou, ik heb uh, bepaalde rituelen. En die zorgen voor een bepaalde concentratie. Maar dat is geen garantie op een goed resultaat. Zie je vaak dit gebaar? Bidden? Ja, nee, kijk, in, in, in de meest religieuze landen. Hè, in je moet maar eens naar Zuid-Amerikaans of het Braziliaanse ja. voetbalelftal... Die dan ook als team hebben ze een heel vast ritueel. Je ziet wel sterk dat dat verbonden is aan religie. Maar uh, dus waar, waar culturen waar religie een grotere. Uh, een rol speelt zal je bijgeloven. Het is eigenlijk iets bijgeloven, is letterlijk iets bij het geloof. Dus als je als geloof niet genoeg is, dan nog iets bij doen zodat je een goed gevoel hebt. Dan zie je toch ook altijd kruisjes, kussen en zo. Ja, en dan... zeker. Ja, het spugen. Ik had daar spugen in de studio wie voordat we weer binnenlopen. <laughs> het haar van Ronaldo heb je ja. dat eens gezien. Nee. Ja, dat is een bekend fenomeen. Hij gaat in de pauze verandert hij zijn haarstijl. Ah, ja. dat doet hij ook elke, elke wedstrijd? Nou, leuke vraag. Ik hebben ja, we helemaal niet over <laughs> Goed, nou, het zijn uh, um, fijne verhalen, maar we gaan er nu toch mee ophouden. Sportpsycholoog Rogier Hoorn, dankjewel. Het ging dus over bijgeloven in de sport. En het was naar aanleiding van dat filmpje uh, uh, van uh, Nadal. Het staat uh, op internet, Kunt u via onze site kunt u dat bekijken. En uh, in het Spaans hebben ze ook precies bijgezet wat hij allemaal doet. Hè? Eén, hij ja. trekt als zijn broekje. Twee, doet dit en zijn neus en zo. Ja, het is, het is, als je het gaat bekijken, het is idioot. Terugkijken. Goh, terugkijken, ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, via de rituelen naar een ander ritueel. Uh, drank in Nederland zijn naar schatting... tegen de 40.000 ouderen verslaafd aan alcohol. En dat aantal is vorig jaar opnieuw toegenomen. Onder hulpverleners rust nog steeds een taboe... op het aanpakken van ouderen die regelmatig naar de fles grijpen. Dat is niet zo gek als je weet dat 9 op de 10 artsen zelf ook naar de fles grijpt. En de mondige ouderen van nu die laten zich niet graag de wet voorschrijven. Alcohol is dus nog steeds een gevoelig onderwerp. Dat ondervindt ook Rob Bovens en hij is lector verslavingspreventie... werkzaam op de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Welkom, goedemorgen. goedemorgen. Uh, eerst maar, eens de cijfers die liggen er niet op, meneer Bovens. Uh, laten we ze er even bij pakken. Hoeveel Nederlanders kunnen niet zonder alcohol... Probleemdrinkers in Nederland hebben, dan praat je over ongeveer 1,1 miljoen mensen. Als je het hebt over mensen die echt verslaafd zijn, dan zit het uh, ergens in de buurt van de 300.000. Is het de grootste verslaving in Nederland? Het is uh, de grootste verslaving in Nederland, ja. Ja. ja. Ook als je kijkt naar de verslavingszorg, wat daar uh, binnenkomt, dan, uh, ik zeg, drie kwart, zeg maar, komt voor alle kool binnen. En hoeveel uh, mensen van dat percentage dat u zojuist noemt zijn boven de 55? Uh, dat zijn er inmiddels één uh, op de zes. Dus 16, 17 procent. Ja, want we hebben het steeds maar over de jongeren die dan te veel drinken. Maar ja. dit is een groep die een beetje veronachtzaamd is wellicht. Ja. Lange tijd. Heel, heel lang uh, zo geweest. Je ziet uh, de afgelopen tien jaar zie je ineens een, een, een fikse stijging plaatsvinden. En we richten ons inderdaad altijd wel op de jeugd. Maar wat, wat hebben ouderen zeg maar, met jeugd uh, gemeen? Uh, de achtergrond van dit hele verhaal is eigenlijk... Zeg maar, dagelijks drinken en, en de gelegenheid zijn om te kunnen drinken. Dus vrije tijd en geld maakt ontzettend veel uit. Ja, we doen de klussen allemaal bij, zeg maar. Ik wil het graag vragen, want wanneer... Uh, even de, de kijkers vragen, de luisteraars vragen ja. thuis. Ben je verslaafd? Bij welk aantal glazen alcohol... Waar ligt de grens? Dat kun je niet zomaar zeggen. Dat is natuurlijk heel individueel bepaald. Maar wat je wel. Uh, we gaan meestal uit van. een, uh, uh, een 35 glazen in de week en dat regelmatig doen. Vijf per dag? Dan heb je het over vijf per dag. Dan heb je het echt over afhankelijkheid. Maar je komt natuurlijk al veel sneller. kom je in de problemen. En zeker als je ziet dat. Uh, uh, kijk, er, er zijn ongeveer 60 ziektes die samenhangen met, uh, met, uh, met alcoholproblematiek. Kanker was deze week nog in het, uh, in het, in het nieuws. Hè. 10% van de, van de kankersoorten bij mannen, uh, daar is alcohol, speelt alcohol een forse rol bij. Bij 3% bij de vrouwen is dat het, uh, is dat het geval. Nou, op dat moment heb je natuurlijk problemen. Je ja. hebt problemen ook als je in het verkeer deelneemt, et cetera. Het is nou jammer dat u dat zegt, want ik had net willen vragen... is het eigenlijk zo erg dat mensen drinken, zeker als ze wat ouder zijn? Nou, kijk, ik, ik kan je... ook denken: nou, als je, kijk, dit gaat over 55 plus, ja. maar als iemand gewoon echt wat ouder is. Ik had bijvoorbeeld een oude tante. Uh -huh. Ik weet nog toen, na haar overlijden, vonden wij heel veel uh, dozen met lege sherryflessen in de garage. Meer eigenlijk dan, dan, dan, dan we verwachtten. Toen dachten we: nou. Ja, maar ze heeft eigenlijk ook wel daardoor een soort vrolijke levenseinde gehad. Hè? Of, of is dat een beetje een rare voorstelling van voor zaken? Nou ja, goed, het is, het, is, het is even de vraag wat je er zelf van gezien hebt. Maar eh, voor mij is een probleembrinker iemand die zeg maar ofwel zijn omgeving last bezorgt. ofwel zichzelf last bezorgt. En ja, of iemand zelf last heeft, dat is toch een kwestie van een, vaak eens een keertje doorvragen. van eh, hoe de zinvolheid van het bestaan eigenlijk uitziet voor zo'n persoon. Ja. En eh, waar je natuurlijk wel degelijk rekening mee moet houden, is natuurlijk levensverwachting. Je moet natuurlijk niet zeggen op een gegeven moment een iemand 93 jaar is, van ik zou maar, uh, ook als het niet om alcohol gaat... maar bijvoorbeeld uh, slaaptabletten, wat natuurlijk bij, uh, bij ouderen ontzettend veel voorkomt... Uh, ik zou maar geen, uh, geen pil nemen, want je raakt een verslaafd we aan. slaat verslaat een ikje in de NEC ja. van iemand van 93 jaar. Ja. Ik kreeg ja. geen slaap omdat de angst was dat ze zijn. Nou ja, dat bedoel ik. Ja. Als iemand nou gewoon oud is en die neemt gewoon af en toe een vrolijk bordeltje... Dan is dan niet zo gek volop tegen, lijkt me dan. Nee, dus het gaat inderdaad om de leeftijd. Maar wat we dus zien is dat 55-jarigen ineens vinden dat ze oud zijn... Om omdat ze het verdiend hebben. En ik begin dus al heel vroeg te zeggen van... Uh, ja, ik, uh, ik mag het ondertussen wel, want ik mag wel genieten van mijn leven. En dan denk ik, van genieten van je leven is prima. Maar op die manier, dat je, dat je eigenlijk al zegt... dat, uh, uh, dat je daarmee zeg maar, je eigen gedrag vergoeilijkt... dat is inderdaad de vraag of je daar niet eens een keertje zeg maar, introspectief... dus naar jezelf zou moeten kijken. Wat zou het antwoord zijn als je... Zo kijkt, heeft u dat onderzocht of naar gekeken? Nou ja, het antwoord zou zijn, uh, is dat, uh, dat, je, dat je ziet dat is heel veel uh, ouderen eigenlijk er zelf ook wel problemen mee hebben. Alleen dat de omgeving het niet zo snel ter sprake brengt. Dus je denkt ook, dat is natuurlijk heel ontzettend veel groepsdruk. Uh, het is ook geaccepteerd, 85% van de Nederlandse bevolking drinkt. Er is ook eigenlijk ook niks mis mee. Maar als je kijkt bij ouderen, op een gegeven moment gaat je tolerantie gaat natuurlijk een stukje achteruit. Ik hey. moet moeilijk tegen je moeder zeggen van je mag niet meer drinken als je zelf ook nog gewoon een vrolijk eentje inschrijft. Ja. Dat is het. Maar dat, wat Twan ook zei, negen van de tien, huizen, negen van de tien artsen drinken zelf ook. Ja. Dus ja, je hebt er eigenlijk geen podium om op te staan. Nou, dat is ook heel moeilijk voor een huisarts om dit ter sprake te brengen. Losgezien van het feit dat hij het zelf uh, misschien ook niet zo snel ziet. Maar het is eigenlijk bewezen uit allerlei onderzoek dat je ontzettend veel effecten kunt bereiken door alleen al de vraag te stellen. Met name huisartsen hebben daar een hele belangrijke rol in. En we zien dat als ze zeg maar, de vraag alleen al stellen en, en, en, en, en daar eens een keertje op doorvragen dat het al heel snel uh, leidt tot 10-15 procent vermindering van problematiek. En wat is die vraag die dan gesteld moet worden? Überhaupt van uh, uh, drinkt u en hoeveel drinkt u en hoe vaak drinkt u. Maar waar het eigenlijk om gaat is uh, uh, dat, je, dat je, je ziet klachten eigenlijk voor je. He, mensen vallen van de trap af, mensen komen maag- en darmklachten. Dat zijn allemaal ziektes en, en aandoeningen waarvan je zegt van... je zou eigenlijk eens een keertje kunnen vragen of er ook niet sprake is van alcohol. En dat wordt niet automatisch gedaan. Slaapmiddelen vraagt men dan wel naar. He, als iemand op een badmatje zeg maar, uh, uh, onderuit gaat in de badkamer... dan is het vaak van... Uh, uh, ja, eh, gebruikt u slaapmiddelen. Maar dan direct naar alcohol vragen, dat wordt meestal overgeslagen. U heeft een geweldige term eh, al eerder bedacht voor dit probleem. Hè? Alcohol, overmatig alcoholgebruik onder jongeren. En die luidt? Overmatig alcoholgebruik onder jongeren is... Sorry, ouderen bedoel ik natuurlijk. Onder ouderen, dat is wat mij betreft, is dat de verbraderisering in Nederland. En de verbraderisering in Nederland bedoel ik eigenlijk mee... Er is altijd wel wat te doen. Elke dag staat er wel ergens alcohol bij op tafel. En een van de zaken waardoor we daar echt heel goed achter gekomen zijn... is de laatste jaren doen we nog wel eens wat met acties rondom 40 dagen zonder alcohol... Daar doen eigenlijk vaste, heel veel mensen aan mee. Een vaste periode is dat toch? Vaak een vaste periode, maar je kunt het ook op andere uh, momenten in het jaar doen. Het, komt, uh, het begrip komt eigenlijk uit Australië. In ieder geval, daar heet het anders. Daar heet het oktober. Daar ja, is men sober in oktober. Mm -hmm. In oktober drinkt men dan niet. Oh, ja. En wat je ziet is dat als je zo'n alcoholloze periode eens een keertje inlast... dan dat, dat geeft dat heel veel bewustwording. Want wat, wat je dan ziet is, hoe vaak moet ik me verantwoorden? Hoe vaak moet ik het afslaan? Hoe vaak staat het op tafel? En mensen gaan zich fitter voelen, gaan beter slapen, etc. En het gaat mij er niet om om mensen van de alcohol af te krijgen. Het gaat mij erom om mensen op zijn minst wat meer te gaan laten nadenken. Daarover. Mieke beschreef die tante met die sherryflessen uh, in ja. de garage. Bestaat er zoiets als de vrolijke alcoholist? Uh, die bestaat. Die bestaat zeker. En, uh, maar, maar dat maakt het inderdaad ook lastig. Van, uh, hoe kom je erachter wat er nou daadwerkelijk zeg maar, voor problemen spelen. En het kan ook naar buiten toe zeg maar, ook wel eens, zeg maar, heel vrolijk overkomen. Maar je weet niet wat er thuis gebeurt. U zegt, er is eigenlijk heel weinig uh, aandacht voor. En dat komt ook omdat de hele omgeving ook meedringt. En dan denk je, ja, wie ben ik om, uh, om, om, om dit aan te kaarten? Artsen zouden dat dus meer moeten doen, uh, volgens u. Uh, maar die zijn natuurlijk bang omdat die mensen zeggen: ja, maar uh, dokter, u drinkt, u drinkt zelf ook. Wat uh, toch, zo gaat ja. het. Um, maar echt oudere alcoholisten worden die wel geholpen? Door, gewoon echt door de verslavingszorg bijvoorbeeld? Nou ja, ze worden op zich worden ze goed geholpen. Er zijn op zich goede behandelmethodieken. En dat die, die uh, wijken niet zoveel af van wat met, uh, met, met normaal volwassenen, zeg maar, met wat uh, jongere mensen uh, gebeurt. Alleen hoe vroeger je erbij bent, hoe makkelijker het in wezen altijd is. Dat is met verslavingsproblematiek altijd zo. Met name alcoholverslaving. De gemiddelde alcoholverslaving die bouwt zich op in een jaar of zeven. Dus hoe vroeger je zeg maar in die lijnen zit, hoe meer je eigenlijk kunt bereiken. En dan dat kan zelfs al met heel Kortdurende leefstijlinterventies noemen men dat dan. Vier gesprekkenmodellen, et cetera. Waar, waar echt hele goede resultaten mee geboekt worden. Wat je bij ouderen ook ziet, is. Er is ook heel veel schaamtegevoel. Er zijn eh, ook online-behandelingen, internetbehandelingen. Je kunt. Eh, Alcoholdebaas.nl is er zo een bijvoorbeeld. Waar je dus, zeg maar, op afstand ook kunt chatten zeg maar, met iemand van de verslavingszorg. En dat werkt over het algemeen goed. Vindt u dat de Nederlandse overheid een taak heeft hier? Bedoel, zoals je bij de waarschuwingen op pakjes sigaretten... zou dat bij alcohol ook dominanter moeten zijn? Ik denk dat, uh, dat de Nederlandse overheid hier wel een taak in heeft. Uh, als het meer uit de taboesfeer gehaald zou worden... als het meer bespreekbaar gemaakt zou worden... kijk, we richten ons altijd op de jeugd. Maar de jeugd kopieert. Wat de jeugd eigenlijk ziet is dat er een samenleving is ontstaan... waar het eigenlijk heel normaal is uh, om te drinken. Dus waarom zou je dat zelf ook niet doen? En... Alleen al daarom zou het al eens goed zijn dat mensen die ouder zijn dan die jeugd, eh, daar eh, zich bewust van zijn. Dat ze zelf natuurlijk ook een rolmodel zijn voor de jeugd. Eh. De overheid kan daar een hoop in doen. Ik denk dat de gemeentes daar ook een hoop in, in zouden kunnen doen. En eh, het, het gaat mij er niet zozeer om om het, eh, met het moralistische vingertje zeg maar, te gaan wijzen. Maar eh, acties zoals ik het net zeg, eh, 40 dagen zonder alcohol of een, een alcoholloze periode of wat dan ook, die kan best gepromoot worden door gemeentes, door bedrijven bijvoorbeeld ook. Eh, 55 plus. Hoe, 12 wat drinkt u zelf? Ik eh, kom ergens in de buurt van de zeven glazen in de week. Dus dat is heel matig. Dat is heel matig. Maar dat is wel de richtlijn die we ook stellen voor mensen. Ik ben zelf 57 voor 55 plus. Zeven glazen in de week? Zeven glazen in de week. Twee, gla uh, twee dagen liefst niet drinken. Dus het gemiddelde van zeven glazen, zeg maar. Okay. En dat is, maar uh, daar moet ik telk telkens altijd een kanttekening bij maken... dat geldt voor gezonde mensen. Daar valt eigenlijk 30 procent van de Nederlandse bevolking onder. Zo weinig? Ja. Hmm. Ik zit nog te bedenken, wat we, we moeten gewoon een go goede slogan bedenken. Sober in oktober is heel goed, maar wat kunnen we... Hebt u wel eens nagedacht over een leuke Nederlandse equivalent daarvoor? We hebben wel nagedacht, we zijn er zelfs ook aan het nadenken... om ook met de jeugd zeg maar, uh, dit soort zaken te gaan ondernemen. We denken zelfs aan ook sober. En dan kun je ook zeggen, dan los... Dan, ja, maar sober dan je... betekent in het Nederlands iets anders? Nou ja, nee, sober, ja, sober, is, maar we zijn natuurlijk wel een stukje voor maar... Engels. We hebben overigens op Windesheim, uh, in de hogeschool zijn we ook met studenten bezig... en die hebben de term ik pas... Oké, okay. okay. nou, we, we denken erover door. Dankjewel. Rob Bovens was hier, verslavingspreventie aan de Hogeschool Windersheim. Meer informatie via nieuwshow.nl. Goed, en zometeen dan gaan we verder. En dan hebben we onder andere AFT van der Heijden over zijn nieuwe roman, De Hellevegen. En Onno Blom bespreekt de boeken. Tot zo. Onze voedselketen is veel te belangrijk om ter discussie te staan. En we moeten echt de zwakke plekken in het systeem blootleggen en aanpakken